1 uur. De Radio 1 De Dionne de Graaf en Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. De renners in de Tour de France... rijden hun eerste individuele tijdrit... van Arc et Senon naar Besançon. De nieuwe week in de nieuws- en sportquiz. De eerste die aan de bak moet is Jaap Benne. Maar eerst het NOS Nieuws met Jan van den Putten.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 In Gelderop is vanochtend in een huis een man doodgestoken. Een vrouw die in de woning was, is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de steekpartij. Het is niet zeker of ze de dader is en ook is niet duidelijk wat haar relatie tot die man is. De politie van Gelderop kon wel vertellen dat de aangehouden vrouw het alarmnummer heeft gebeld om de steekpartij te melden. Marco Kroon wordt compagniescommandant in Oorschot. Vanaf donderdag geeft hij de leiding aan 200 militairen... van het 17e Panzer Bataljon. Kroon draagt de militaire Willemsorde voor zijn heldenmoed in Afghanistan. Hij was eerder commandant bij het korps Commando Troepen. Kroon kwam in opspraak omdat hij werd verdacht van cocaïnebezit. Daarvan is hij vrijgesproken. Kroon is wel veroordeeld voor handel in stroomstootwapens. Die veroordeling is voor Defensie geen belemmering... voor een nieuwe benoeming volgens een advocaat. De handel in stroomstootwapens, waarvoor Kroon is veroordeeld... gebeurde in zijn café in Den Bosch. Volgens advocaat Knoops kwamen er daarna veel minder klanten... en heeft Kroon het café met verlies moeten verkopen. Duikers van de marine en het leger zijn voor de kust van Vlissingen... op zoek naar een historisch schip dat daar in de 17e eeuw is vergaan. Restanten van het admiraalschip de Walgeren liggen waarschijnlijk in de monding van de Schelde... zegt Luitenant ter zee Leo van der Meer. Dat is een, uh, voor de Zeeuwse admiraliteit is dat een belangrijk schip geweest. Er zijn diverse zeeslagen daarmee gevoerd. De, de Toch naar Chatham, niet te vergeten, de tweedaagse zeeslag van 1666... de vierdaagse zeeslag van 1666. En er hebben allemaal... Uh, Voornamelijk de geslacht Evertsen heeft daarop weg. Uh, luitenant admiraal Cornelis Evertsen was een van de eerste die daarop voer. In 1689 verging het schip in het zicht van de haven aan botsing met het havenhoofd. En duizenden mensen die op de kade stonden zagen het voor hun ogen vergaan. 24 opvarenden kwamen toen om het leven. De marine onderzoekt nu met een onderwaterrobot, sonar en duikers wat er nog op de bodem ligt.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 anwb Verkeersinformatie. Op de A2 richting Maastricht staat tussen Meers en Maastricht 3 kilometer. En op de A10 West naar Zaanstad voor de Koentunnel ook 3. Er zijn werkzaamheden op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Tussen Heter en het knooppunt Ewijk 5 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Wist u dat als lepra in een vroeg stadium wordt ontdekt, de vreselijke gevolgen voorkomen kunnen worden? Het medicijn tegen lepra is er al. Hoe eerder wij de patiënten vinden, hoe beter zij ervan afkomen. Steun de opsporingsteams. Ga naar hoeerderhoebeter.nl Siert Bruins, alias het beest van Appingedam. vermoorde Joden en verzetsmensen. Gideon Levy ontdekt bewijzen voor zaken waarvoor hij niet is bestraft. Hij zoekt Bruins op in Duitsland. Deel 4 van Levy en de laatste Naties.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 De hele dag, niks. Holle, stil, dan, holle stil, dan die liet weer naar had vallen. Ik heb toch niks meer te verliezen, dus uh... het is echt één slagveld. Mijn gaat ge... De maria's uit. Olie was weg. Ik denk wel wat we ons hebben getoond. Ja, dan, dan wordt het er een... niet. Nee, dat was waardeloos. Wat een heerlijke etappe is dit. Serieus gevlamd vandaag. Ja, samenwerking was ook niet echt, uh, echt lekker daar vooraan. En... Dat is koers aan de Tour! Ja, morgen, Morgen is dan de rustdag waar de renners na een hectische Tourweek zo naar uitkijken. Maar vandaag moeten ze nog een keer flink aan de bak. Want de negende etappe is een individuele tijdrit over 41,5 kilometer van Arc et en Senant naar Besançon, de stad van de horloges. Ja, en Guillaume is uh, Leeuwen nog de beste? Leeuwen is de beste niet meer, want Tony Maarten is beduidend sneller aan de finish. 29 seconden maar liefst, dat is ook niet zo gek hè. Want Tony Maarten is de wereldkampioen, werd uh, onlangs nog weer Duits kampioen tijdrijden. Hij kan het als de beste won vorig jaar, de grote tijdrit in Grenoble. En is nu dus 29 seconden sneller dan leeuwen Wester aan de streep. Gustave Larsson op de derde plek, de man van Vakantse op 39 seconden van Tony Maarten. Op weg met Tour de France. 9 juillet, 9e étape, contre la montre à Lili arc et sonnant Besançon. De tout, au oh, hey. Het hele Electric Light Orchestra was dat met Don't Bring Me Down. Je zit er helemaal in, hè? Ja, ja Helemaal klaar. VN-gezant Kofi Annan en de Syrische president Assad... hebben samen een constructief gesprek gevoerd. Dat hebben beide partijen na afloop van hun ontmoeting in Damaskus laten weten. Correspondent Sander van Hoorn, goedemiddag. Goedemiddag. Een constructief gesprek. Wat zegt jou dat? Ja. Nou, niet zoveel. Het betekent dat ze niet met elkaar op de vuist gegaan zijn. Kijk, het zijn uh, diplomaten natuurlijk die met elkaar aan het praten zijn. En als ze langer dan één minuut met elkaar in gesprek zijn, dan heb je een constructief gesprek. Want dat betekent dat je in elk geval nog iets hebt om over te praten. Maar waar ze dan over gepraat hebben, ja, we weten dat ze het eens zijn over een gezamenlijk plan van aanpak. Maar wat dat is, we zullen echt de details moeten afwachten. Ja, want het, het was bekend dat met Assad, uh, dat, dat hij heel onwrikbaar was. Hè? Dat je ja. niet echt een kant met hem op kan, zou het nu kunnen zijn zijn dat Anan een andere invalshoek heeft gevonden... waardoor hij misschien Assad toch nou ja, ik... voor deel meekrijgt... Ik denk het wel, want anders ben je na een minuut uitgepraat en dan noem je een gesprek niet constructief. Ja, dat is de manier waarop we het een beetje moeten benaderen. Ja. Maar ik denk dat hij uh, gewoon weer opnieuw heeft geprobeerd om dat zespuntenplan wat hij heeft... Hè, om van een staakt het vuren uiteindelijk tot een uh, politieke oplossing te komen... om daar toch nog maar weer een kans aan te geven. En uh, dat lijkt gelukt te zijn, maar het was natuurlijk al eens een keer eerder gelukt. Toen zou er ook een staakt het vuren komen. Dus al zijn ze het nu eens geworden, al krijgt hij op meer plekken de handen op elkaar... dan nog betekent dat niet dat het gegarandeerd vrede wordt in Syrië. Dat is natuurlijk die weerbarstige realiteit. Dus we zullen eerst de details moeten afwachten... en vervolgens zullen we moeten afwachten of dat nieuwe plan dan wordt uitgevoerd. Ja, weet je, wanneer ze daarmee naar buiten komen met details... Ik hoop toch zo snel mogelijk. Maar ik denk eerst dat Anan verder reist. Hij gaat op dit moment naar Iran toe. Een belangrijke bondgenoot ja. van Syrië. En hij gaat daar praten. Hij zal ook op andere plekken plekken gaan praten, want het begint een beetje te dringen, de tijd. 20 juli, dat is over minder dan twee weken, dan eh, loopt de huidige waarnemersmissie af. Hè. Er zijn op dit moment waarnemers in Syrië, die moeten toezien het, op het staakt het vuren wat er nooit geweest is. Nou ja, daar moet over besloten worden. Wat doen we daarmee? Dan moet er dus iets op tafel liggen. En Anan probeert nu uit alle macht een soort laatste wanhoopspoging om iets op tafel te leggen opnieuw, waardoor de internationale gemeenschap zich daar achter kan scharen. Dus diplomatiek verkeer, wat begon in Damascus dat gesprek tussen Annan en Assad... wat nu wordt voortgezet in uh, Teheran met de Iraniërs. En het zal mij niet verbazen als hij binnenkort ook weer op bezoek gaat... bij de Russen, de Amerikanen en misschien ook de Europeanen. Ja, en heb je een idee hoe er gereageerd wordt op dit... nou ja, tussen aanhalingstekens dan maar constructieve gesprek? Zijn mensen uh, misschien toch een beetje optimistisch of of helemaal niet? Het hangt er vanaf over welke mensen je het hebt. Kijk, die internationale gemeenschap die, die grijpt elke strohalm aan. Gewoon omdat er al meer dan een jaar, zolang als het conflict duurt, geen alternatief op tafel nee. ligt. Dus als Anan iets weet te produceren zal het Westen en de Arabische wereld en Rusland zullen zich daar achter scharen. Dus het zou mij niet verbazen als er opnieuw wordt gezegd, oké, okay, we geven het nog een kans, dat plan van Anan. We gaan het zo en zo aanpakken en dan moet het misschien nog maar weer lukken. Uh, maar de mensen in Syrië die weten dat het een keer eerder geprobeerd is dat er weinig veranderd is en dat er zolang er gepraat wordt elke dag weer doden vallen in Syrië. Zij zullen dus hele concrete resultaten willen zien om uh, dat vertrouwen terug te krijgen en een constructief gesprek. Dat zal niet een concreet resultaat genoemd worden. Nee, dankjewel. Sander van Hoorn, dit is de Radio 1 Sportzomer. De nieuws en sportvis. We gaan beginnen aan een nieuwe week van de Nieuws en Sportquiz. Maar dat doen we niet voordat we even de zaak van het weekend recht hebben gezet. Wie zat hier van het weekend eigenlijk dat die er zo'n rommeltje van hebben gemaakt? Want, we kunnen uh, ook niet echt... We kunnen, even, kunnen niet weg, vieren. Uh, gisteren is Rick van Middendorp gefeliciteerd met zijn overwinning. Maar dat bleek helemaal niet terecht, want die had niet genoeg punten. Die 140 punten die waren toch wel echt voor Rob Weijers uit Leuzen. Die zat natuurlijk gisteren aan die radio. en Ja, heb ik de meeste punten en dan krijg ik die prijs gewoon niet. Uh, Rob, we gaan het allemaal recht zetten. Die 300 euro komt naar je toe en nog een keer van harte gefeliciteerd. En dan nu dus een nieuwe week. En we beginnen met Jaap Benne. Hij is 46 jaar en uh, komt uit, uh, Jaap? Uit uh, Den Haag. Uit Den Haag. Uh, je bent docent? Ja. Je mag meer zeggen hoor, dan ja. Uh, ja, ja. ja ik uh, denk, je stelt de vraag. Wat voor les geef je bijvoorbeeld? Uh, nou, ik werk nu op speciaal onderwijs, dus wij gaan meer eigenlijk in op uh, ja, sociale vaardigheden en dergelijke. Kijk, ja. uh, oorspronkelijk ben ik docent uh, economie. Oké. Okay. Uh, nou, daar valt wel wat in les te geven, zo hier en daar. Als ik het, Absoluut. Uh, mag zeggen. Uh, ja, we gaan gewoon beginnen. Uh, dat doen we door eerst te bepalen hoe de nieuwsfactor eruit gaat zien. Dat is de factor waarmee we zometeen in deel 2 gaan vermenigvuldigen. Komt ie Eerst naar geld zorgen. Is het de economie? Steeds meer Nederlanders hebben betalingsproblemen. En het aantal zal de rest van het jaar alleen maar toenemen. Ja, dat is duidelijk. Steeds meer mensen in Nederland hebben problemen om hun rekeningen te betalen. Maar liefst 720.000 mensen hebben een betalingsachterstand bij het aflossen van schulden. Daar komt vraag 1: hoe heet de organisatie die dit vandaag bekend maakt in de parameter? Het BKR, het Bureau Kredietregistratie. Dat is goed. Vraag 2. In 2008 kon ruim 6% van alle Nederlanders met een lening deze niet op tijd aflossen. Hoeveel procent van de mensen kunnen dat nu niet volgens de nieuwste BKR-kredietbarometer? 7,7%.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 Dan gaan we naar vraag drie, een sportvraag. Hoe kan het ook anders? Het gaat over Wimbledon. Gelukkig. Alle Britten uh, hoopten ontzettend op die overwinning van Andy Murray... maar Federer bleek te sterk voor de Schotse tennisser. Federer evenaarde een record... door voor de hoeveelste keer de Grand Slam in Londen te winnen. Zevende keer. Dat is helemaal correct. Vraag 4, het werd een emotionele middag... en Murray die vocht na afloop tegen zijn tranen... met een trillend stemmetje sprak hij de duizenden Britten toe... die behalve op de stadiontribunes ook rondom het centercourt... in grote getalen aanwezig waren, om de Brit natuurlijk aan te moedigen. Hoe werd dit steile grasveld, dat voorheen bekend stond als Henman Hill... gisteren genoemd? Dat zal er wel Murray Hill geweest zijn. Nee, nee. Niet goed. Nee, nee het is uh, Mount Murray of Murray Mount. <laughs> Oké. Okay. Ja. Moet allitereren, natuurlijk. Ja ja, ja, ja, ja, ja. Dan gaan we naar vraag 5. We laten u een fragment horen. Wie is hier aan het woord? Het is aan de Bonds om een selectie samen te stellen. De, de, dat is zijn baan, dat is zijn goed recht. De boosheid uh, en de teleurstelling ja, die zitten, zitten heel diep van binnen. En die, die, die, dat zal ook nog de hele tijd zo blijven. Dat was uh, Wesley Snijder. Nee. Ik snap hem wel dat je Ik dat zegt. Ik snap hem eigenlijk ook. Ja, hij lijkt inderdaad ja. heel erg die stem. Maar het is hem niet. Hij doet ook een hele andere sport, deze man. Het is take Takema. Ja. ja, precies dezelfde stem. Boosheid en teleurstelling bij take Takema. Want hij gaat definitief niet mee naar Londen voor de Olympische Spelen. Vraag 6. Uh, Wat is de naam van de hockeybondscoach op wie take zijn kritiek uit? Paul van As. En dat is goed. Dan gaan we naar vraag 7. Dat is de vraag waar u vier punten bij kunt verdienen... Uh, u krijgt uh, aanwijzingen over een onderwerp uit het nieuws, dat is het deze keer. De vraag daarbij is dus, wat bedoelen we? En u weet het, u zegt stop als u ja. het weet. Hè? Daar komen de aanwijzingen. 4. Een 85-jarige man zorgde voor een hoogtepunt. 3. Vorig jaar had ik drie keer Prince. Stop. Twi Net op tijd. Ja, ik vond dit, ik vond dit goed. Ik, ik word heel nerveus van. Nu komt het antwoord. North Sea Jazz? Maak ik het ook nog even spannend. <laughs> voor twee punten was het. D'Angelo kwam bij mij drie kwartier te laat op. En voor één punt, ik ben het afgelopen weekend bezocht door zo'n 70.000 mensen. Dus het antwoord is helemaal goed. North Sea Jazz Festival. Helemaal goed. Mooi. Komen we op een totaalscore van 7 in deel 1 van de quiz. Dus daarmee gaan we zometeen vermenigvuldigen in deel 2.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 En op het moment dat ze 8 jaar lang had, ze heeft het al. Tussen alle wegen, de verandering. A bicyclette. Quand on approached de rivier, we depositeren in de fougères. Een fiets, daar gaat dit over. En dat doen ze in Frankrijk toevallig: fietsen. En Guillaume, er is weer een Nederlander binnen. Ja, er is weer een Nederlander binnen en die Nederlander heet Johnny Hogeland. Uh, we hadden weinig verwacht van hem in deze tijdrit en dat maakt hij ook wel een beetje waar. Want Hogeland finisht hier op 5-0-1 van Tony Maarten. Heeft de 41ste tijd tot nu toe van alle mannen. Maar we hadden ook niet echt veel meer verwacht van Johnny Hogeland. Hij moet zijn kansen maar grijpen als we straks weer eens een keer in de heuvels. Wie weet misschien wel in de bergen gaan. Want ook dat kan hij natuurlijk goed. Straks misschien in de volgende Alpen-etappe. Dan moet hij het maar eens laten zien. Snelste tijd nog steeds Tony Maarten. Tweede plek nog steeds. Heel mooi, lieve Westra op 29 seconden. En de derde tijd, Jeremy Roy die heeft zich tot tussen genesteld. Tot op 36 seconden voor Larsson en Luis Leon Sanchez. Hogeland dus over de finish. Zal ongetwijfeld uithijgen. Joris van den Berg staat naast hem. Uithijgen. Hij moest zelfs even een rondje uitwaaien. Het is en blijft natuurlijk een zeel. Jordi, je bent geen specialist, maar toch de vraag. Hoe ging het vandaag? Tijd is te slecht. <laughs> Zelfkennis? Nou ja, tijd al te slecht. Je bent altijd losjes over de finish. dan nou drie of tien of veertig kilometer is... Je bent altijd dood los. En dan weet je dat Leeuwe 4,5 minuut sneller heeft gereden. Hoe voelt dat? Ja, dat vind ik niet erg. Leeuwe is een specialist hè? en ik het niet. Leeuwe heeft nog verkend, allemaal geen excuus, maar Leeuwe is gewoon een klasse tijdrijder en ik ben dat niet dus. Makkelijk hè? En dan heb je gisteren nog in een slopende aanval gezeten. Voelde je dat vandaag nog? Ja, of of dan in de aanval rijden of in de Ruppetto zit 140 kilometer tegen de aan te rijden. Ik weet niet wat er beter is. Ik heb je gisteren in actie gezien. Het was een slopende aanval. Je moest je een paar keer terugknokken. Dat heeft toch wel meer energie gekost denk ik, dan gewoon in het peloton meedraaien? Wow, dat weet ik niet. Dat is. Uh, ja. Ja, hoe moet je erop zeggen? Ik, uh, ik vind dit minder belangrijk is. er vond ik belangrijker. Dus dan. Uh, ik moet op tijd binnenkomen hier en dat is het belangrijkste. En dat zal ik wel zijn, zeker. Makkelijk. Komt Hoogland een beetje op stoom? Ja. Gisteren was de eerste dag die ik mee wilde zitten, dan zat ik mee. Dus dan moet ik niet klaar. Jammer, het eindresultaat was niet goed. Maar uh, ja, er zijn nog veel kansen. Dus eigenlijk komt die rustdag vanmorgen een beetje ongelegen? Nee, die komt super. Lekker een beetje losfietsen, relaxen. Vanochtend waar weer om zes uur uit bed voor die tijdrit, omdat ze vroeg was. Dus uh, nee, ik vind het een ontzettend rustdag. Dankjewel, Succes, Jolie. Johnny Hoogland is dus ook binnen en die kan nu gaan rusten met morgen erbij natuurlijk. En zo te horen is dat ook wel een beetje nodig. <laughs> zo, zo lekker nuchter. Hij vindt het helemaal niks, dat is duidelijk hè. Fing <laughs> mooi. Tijd erin. Ja, binnen is nog steeds hier. Hij is 46 jaar uit Den Haag en doet mee in de nieuwsquiz. Eerste kandidaat van deze nieuwe week. Factor 7 in deel 1. Dus daarmee gaan we nu vermenigvuldigen. 90 seconden de tijd, veel vragen. Antwoord geven of pas zeggen. En de vraag moet helemaal worden uitgesteld. Duidelijk. Daar komen ze: de nieuws en sportquiz. De lokale afdeling van welke partij stelde voor om boetes uit te gaan delen voor foute weersvoorspellingen? PvdA. Dat is goed. Hoe heet de kickbokser die ervan beschuldigd is een vechtpartij te zijn begonnen op Sensation? Badahari. Goed. Hoe heet de Griekse premier in wie het parlement zijn vertrouwen heeft uitgesproken? Samaras. is goed. In welke sport heeft Nederland alsnog goud op de Spelen van het jaar 1900 gehaald? Roeien. Goed. Wie heeft over Louis van Gaal gezegd dat hij hoopt dat van Gaal revanche neemt bij Oranje? Uh, advocaat. Fout. Jan Kruijff. Welke partij denkt aan een extra bezuiniging op de publieke omroep van 600 miljoen? PVV. Dat is goed. Welk land is in nationale rouw om de doden vanwege een overstroming? Rusland. Dat is goed. Vandaag verschijnt voor het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag de eerste getuige tegen wie? Mladic. Dat is goed. Welke PVV'er die niet op de lijst staat besluit na zijn vakantie of hij voor de PVV gemeenteraadslid in Den Haag blijft? De mos. Dat is goed. Hoe heet de Amerikaanse acteur die ooit een Oscar won voor zijn rol als Marty en die gisteren is overleden? Boyd Dat is goed? Welke de heeft gisteravond tijdens het North Sea Jazz Festival een prijs van Radio 6 gekregen. Parker. Dat is goed. In Oost-Afghanistan heeft een bermbom het leven gekost aan zes NAVO-militairen uit welk land? Amerika. Goed. Wie stelt in het AD dat de ploegleiding van de Rabo-Wielerploeg op zou moeten stappen? Pas. Steven Rooks. In welke plaats ontplofte gisteren een gasleiding bij een verdeelstation? Hilversum. Dat is goed. In Spanje zijn opnieuw mensen opgepakt voor het vervalsen van wat? Creditcard. Sorry, Creditcard. Creditcards. Mm, nee, dat zijn schilderijen. Dat was het goede antwoord. Nou, volgens mij ging dat goed. Er waren er twaalf goed. Kijk. En dan komen we dus al snel op een totaal van 84. Even. Heel goed, uh, Jurgen. <laughs> nee, nee, ik ben niet eens docent Economie. Nou, <laughs> ik controleer dat meteen al. 84, nou, dat is een, dat is een mooie aftrap voor deze week, toch? Ja, daar, daar houden we van. Een ja, virtueel koploper, dus. Precies. Wat dat betreft, uh... En dat gaat nog zeker 24 uur duren. Dat is ik ook, ook een lekker gevoel, hè? Heerlijk. <laughs> nou, um, 300 euro weten we nog niet. Maar we weten wel dat u naar huis gaat... Uh, met twee kaarten voor beeld en geluid hier op het Mediapark. En het uh, boek van Andere Tijden Sport. Privaart. Alsjeblieft. Bedankt. bedankt. We gaan weer schakelen met Frankrijk. Bessanson. Bessanson moet ik trouwens zeggen. Gio. Ja, dat heb ik ook gelezen, dat we <lacht> Besançon moeten zeggen, niet bez zoals wij euh, altijd dachten. Nou, daar houden we ons dan maar gewoon aan. Maar Koen de Kort, euh, gewoon lekker op zijn Nederlands, makkelijk uit te spreken, die is inmiddels ook binnen. De zoveelste Nederlander al die binnen is gekomen. Een 59-51 is zijn tijd, dat zegt u waarschijnlijk niks. Maar dat betekent dat hij 6 minuten en 11 seconden langzamer is dan de snelste man tot nu toe, Tony Maarten. Voorlopig op de 63ste plek, de andere Nederlanders. Ja, ze doen ook allemaal niet mee, behalve natuurlijk lieve Westra, want die staat daar gewoon heel keurig nog steeds op die tweede plaats. 29 seconden, maar straks dan komen de grote mannen natuurlijk. Dan krijgen we de echte grote goede tijdrijders. Fabian Cancelara, hij start om zes minuten voor drie. Cancellara verwacht ik ook nog veel van. Want als die Tony Martin hier zo'n goede tijd kan neerzetten... sneller dan Westra met gebroken hand. Hè. Pas op, want daar rijdt hij al de hele week mee. En ook nog met een lekke band voor zijn eh, ploegleiding. Dan eh, wil dat wel wat zeggen over de tijden die straks gaan komen. Kanselara, Michael Rogers, meervoudig wereldkampioen tijdrijden. Wie weet, misschien Levi Leipheimer kan nog een goede tijd gaan rijden. En dan krijgen we natuurlijk in de slotfase Mensch of Nibali, Evans en Wiggins. Ik ben benieuwd waar Westra staat als we klaar zijn met deze tijdrit. Maar voorlopig doet hij het prima hoor. Tweede plek voor lieve Westra. <totstegelijks>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 Time for Africa Africa Africa Jungle Was dat twee jaar geleden een grote hit hè? tijdens uh, het uh, WK voetbal in Zuid-Afrika? Wakka, wakka. Half twee geweest. Hier is Jan van de Putten. Het parlement van Egypte is voor morgenochtend bij elkaar geroepen door de voorzitter. Officieel is het parlement ontbonden. Maar de nieuwe president Morsi heeft de leden opgeroepen weer te komen vergaderen. Met zijn oproep gaat Morsi in tegen de militaire machthebbers in Egypte en het constitutionele hof. Justitie in Groningen gaat een man vervolgen in een moordzaak zonder lijk. De verdachte zou twee jaar geleden zijn huisgenoot hebben vermoord. En volgens het OM zijn er allerlei bewijzen tegen hem, maar ontbreekt het slachtoffer. Duikers van de marine en het leger zijn voor de kust van Vlissingen op zoek naar een historisch schip dat daar in 1689 is vergaan. Restanten van het admiraalschip De Walcheren liggen waarschijnlijk in de monding van de Schelde. En autobouwer BMW zegt inderdaad te praten over het bouwen van minis in Born. Daar wordt over gesproken met Netcar en het Eindhovense bedrijf VDL. De hoofdvestiging van Mini zit in Oxford en daar is verdere groei nodig. En zodoende is Born in beeld. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. AMWB ah, verkeersinformatie. Op de A2 richting Maastricht staat tussen Meers en Maastricht 3 kilometer. En op de A10 West richting Zaanstad voor de Koentenal ook 3. A15 vanuit Gorkum naar Nijmegen voor het knooppunt Valburg 2. En op de A50 vanuit Arnhem naar Os tussen Heteren en het knooppunt Ewijk 3 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Prem gaat zometeen bushcraften, whatever that may be. En we zetten weer een nieuw attribuut in ons toermuseum. En we gaan natuurlijk naar Gio Lippens. Uh, ja, we zijn bezig met de tijdrit Tony Martin de beste voor Liewe-Westra. Kun je al iets zeggen over hoe goed die tijd van Westra is eigenlijk? Ja, dat is toch een beetje moeilijk uh, in te schatten, Dione. Uh, ik zou zeggen, ja, 29 seconden achter Tony Martin is wel een flink gat... als je kijkt wat de rest van de verschillen zijn. Aan de andere kant, uh, kijk weer van Liewe-Westra, kijk ik weer naar bijvoorbeeld David Miller... Uh, toch ook een hele goede tijdrijder. Die finisht op uh, 1 minuut en 30 zo'n beetje van Liewe-Westra. Dus die verliest zo... Maar anderhalf minuut die staat overigens nog steeds op de zesde plaats. Die Miller. Dus geeft het wel weer aan dat Westra in ieder geval van de rest verschrikkelijk hard gereden heeft. En laten we er gewoon eerlijk over zijn. Tony Martin is een fenomeen, is een geval apart. Wat ik al zei, vorig jaar die lange tijdrit gepakt in de Tour in Grenoble. Uh, dat was het moment waarop Evans zijn gele trui definitief veilig stelde. In de Vuelta won hij ook een lange tijdrit, Tony Martin. Het is natuurlijk, hij werd wereldkampioen in Kopenhagen. Het is natuurlijk de beste tijdrijder van dit moment. Ondanks die gebroken hand. En ondanks die gebroken hand. Ondanks die lekke band dus onderweg. Dat horen we via Patrick Lefevre, de teambaas van de ploeg van Tony Martin. Die meldde dat nog even, dat hij zelf dus van de fiets af moest om nog te wisselen. Dus hij had nog veel sneller kunnen rijden. Maar eigenlijk die echte vergelijking die kun je pas maken als mannen als Cancellara en straks Evans en Wiggins over de streep zijn gekomen. Dan weten we het pas. We zagen wel bij het eerste tussenpunt, zagen we ineens iemand heel snel rijden van wie we het niet verwacht hadden. De man die gisteren al ja, als een bezetene in de aanval was gegaan. De oudste renner van het peloton Jens Vogt. Die Duitser, ja, ik weet niet wat voor benen die deze Tour heeft, maar het lijken wel superbenen te zijn. Hij was daar na dat eerste tussenpunt 9 seconden sneller slechts, euh, langzamer slechts dan Tony Maarten. Voorlopig tweede daar op dat eerste tussenpunt. Lieve Westra zat daar nog eens een keer 4 seconden achter. Maar ik moet zeggen, Westra reed een heel sterk tweede deel van de tijdrit. Dus ik denk eerlijk gezegd dat Folk dat toch tot, tot het einde niet gaat volhouden. Voorlopig staat hij er dus mooi bij, lieve Westra. Op de tweede plek achter Tony Maarten voor Jérémy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 Daarmee al linnen mijn dromen Simone, En dan ik Simone heet het nummer de Radio 1 Sportzomerbus en Prem is vanuit de bus in het bos. Ja, bos Jurgen, ik ben in Suriname geboren en getogen. Daar heb je bos, dit zou je hooguit een parkje noemen. Wat bomen, het oude Floriadenterrein in Hoofddorp. Tegenover mij staat in ja, legerkleding, camouflage, bril op. Uh, uh, uh, las. Uh, uh, je bent bushcrafter, wat is dat? Met bushcrafter uh, hou je je bezig met de natuurvaardigheden. zoals de jagers en de verzamelaars vroeger geleefd hebben. Uh, padvinderij voor Volwassenen? Uh, ja, alleen wel de oude garde padvinderij, uh, als je het dan toch zo wil noemen. Uh, de padvinderij is natuurlijk nu steeds meer spel geworden. Uh, de padvinderij van vroeger hield zich inderdaad bezig met uh, onderkomens, vuur maken, uh, oude ambachten zoals het smeden. Eh, alles wat, wat inderdaad gewoon met, met de oude ambachten en eh, de jagers en verzamelaars te maken had. Dat, uh, ja, daar proberen we ook in te onderrichten. <hijen> Oké, okay, we kwamen dus hier binnen in het bos, Dion, Dion, ik wil ja. alles doen voor een soort van jou. Dat lied was speciaal voor jou, maar goed. Oh, ja. er was, eh, we kwamen hier binnenlopen, hij komt in het bos. Hij breekt allerlei takken. Hij, je je, je bindt wat dingetjes aan elkaar. Je zet de zeil neer. Je uh, uh, uh, uh, neemt een tak. Uh, ik bedoel, wat, wat, wat, wat doe je dan? Ik zie je zeil hangen. Uh, wat is de bedoeling? Ja, zoals we met Bushcraft bezig zijn, is het uh, we, houden ons, we richten ons op de regel van drie. Uh, de regel van drie dat, uh, betekent dat je drie, drie uur uh, zonder vuur kan, zonder onderkomen. Uh, drie dagen zonder water, drie weken zonder voeding. Uh, een beetje met die regel in je, in je achterhoofd uh, ga je dus op een gegeven moment ook het bos in. En ga je je setup, je kampement je eigenlijk maken. Uh, het is natuurlijk zo dat je met Bushcraft wil je gewoon lekker vrij in de natuur zijn... Genieten van de natuur en alle uh, materiaal die de natuur je biedt... die wil je gewoon gaan gebruiken. Maar Nederland is een land met regeltjes. Je hebt hier een mes. Uh, uh, ik zal het beschrijven, luisteraars, zo'n groot mes. Uh, zo, zo, zo maar dit is toch met een, een lemet en, en, en, en, en een, een, een snijkant. Dit is toch verboden wapenbezit? Nee, dit is nog steeds geen verboden wapen. Uh, een lamet moet breder zijn dan je hand. Dus het komt ongeveer uit op 10, 11 centimeter. Dat is dit niet? Dat is deze lange na niet. Hij heeft geen twee snijkanten, uh, dus die valt gewoon, wat dat te gaan, nog steeds binnen de, de Nederlandse wetgeving. Oké, okay, bushcraften is dat je ook in de natuur zit, je, we zelf vuur maken, maar ik vroeg zo net aan je, gaan we een konijn vangen of zo om te eten? En toen zei jij? Nee, dat uh, mag helaas niet. Nederland, uh, als je daar zonder vergunning op een gegeven moment gaat jagen, dan valt het onder de stroperij. Ja, met stroperij ben je gewoon bezig met, uh, met verboden, verboden dingen. Dus krijg je gewoon een bekeuring voor als je gepakt wordt. Maar dan ga ik met jouw bushcraften terug naar de natuur. Wij mensen zijn carnivoren, vleeseters. Zal we Marianne Timo ons veranderen. Uh, wat moet ik dan eten als ik met jou drie dagen aan het bushcraften ben? Nou, zoals de meeste mensen het eigenlijk zien als zijnde onkruid. Um, ja, onkruid is natuurlijk niks anders dan iets wat je, wat je niet wil hebben in je tuin. Alleen voor ons bestaat het woord onkruid niet. Uh, elke plant, elk kruid wat er in de natuur te vinden is... waarvan je weet dat die eetbaar is... die kan je gewoon gebruiken om ja. in ieder geval je gevoel van, uh, van honger weg te nemen. stel je wil me niet zeggen dat je brandnetels eet. Ja, zeker wel. Brandnetelsoep, je kan ze gebruiken in een salade. Uh, maar ook het zevenblad, wat, wat bij de meeste mensen toch wel ook gewoon in de tuin groeit. Uh, nou ja, er staat natuurlijk ook gewoon uh, bramen... Daar is nu nog niet helemaal de tijd voor. Het bramen kun je natuurlijk heel goed eten. Dus je krijgt gewoon je vitamines en alles krijg je gewoon binnen. En kan je hiermee je brood verdienen? Ja, dat kan zeker. We, hoe dan? Ik bedoel, want, want, want, want je hebt een bedrijf. Hoe je dat bedrijf? Het, be het bedrijf uit Boersecraft International. Uh, met het bedrijf proberen we zoveel mogelijk mensen ook tegemoet te komen door in de weekenden eigenlijk cursussen aan te bieden. Dus zo iemand als Jurgen, die de hele dag in de studio zit en gewoon een beetje van papier leest en, en, en niet van zijn stoel afkomt en koffie slurpt, die gaat dan in het weekend met jou booskrachten? Ja, dat klopt. En op die manier uh, proberen we mensen ook weer meer uh, tot de natuur uh, aangetrokken te raken. En wat betaalt zo iemand dan? Uh, zo iemand zit tussen de 2 tussen de en de 300 euro per week. Wat? En daarvoor mag hij in Ruil, daarvoor mag hij zelfs vuur maken. Wat zei je, Jurgen? Ik zei, wat? <laughs> Ik hoor iemand er doorheen schrijven. <laughs> wat? Ja, 2 à 300 euro betaal je. Daarmee ga je 2, 3 dagen je eigen voedsel vergaren. Uh, Neem je ze alleen in Nederland mee of overal? Nee, we gaan... Uh, Nederland, daar dat begint normaal gesproken je basis. Uh, van daaruit kan je doorgaan naar de Ardennen toe. Uh, naar Schotland toe. Uh, Scandinavië. Er zijn de gebieden eventjes makkelijker toegankelijk voor, voor een bushcraft. In Nederland is natuurlijk heel veel ge, gebonden aan regels. Um, Waar in Europa mag je wel vlees slachten? Uh, bijvoorbeeld in Schotland. Schotland daar, daar mag je nog steeds op konijnen, konijnen jagen. Oké, okay, we gaan iets proberen, Jurgen, Let op, we gaan live in de uitzending proberen om vuur te maken. We hebben hier een blad die je hebt afgesneden. Wat ga je nu doen? Wat, we gaan het geluid... Wat, wat heb je daar aan je sleutelring? Uh, aan mijn sleutelring heb ik eigenlijk standaard uh, een firesteel zitten. Ja, maar dat is niet echt boeskrachten. Dit is met allerlei hulpmiddelen. Dit is niet met een stokje terug naar de natuur. Nee, dat kan inderdaad wel. Dat uh, noemen ze vuur bij frictie. Alleen, waarom zouden we tegenwoordig met de materialen die er zijn uh, dat gaan verlogenen? Ik bedoel, we zijn gewoon een consumptiemaatschappij. Het is voorhanden. Bushcraft is natuurlijk niet altijd hardcore helemaal terug, mm -hmm. maar je mag best gebruik maken van, van de middelen die tegenwoordig op de markt zijn. Oké, okay, ik ben benieuwd want het begint lichtelijk te regenen. Kijk of het lukt. Kom op. Hij uh, he, pakt het mes. Ik ga luisteren. Ja, <laughs> nou, ja, dit is leuk. Voor, voor de uitzending heeft hij het geprobeerd. Ging het? En live lukte het natuurlijk niet. <laughs> Komt ie Ja. Er is, er, er is een klein vuurtje, Jurgen. Van wat voor hout is dit? Dit is, uh, is vetwoed. Dat, uh, ja, dat bestaat eigenlijk gewoon uit uh, een, een stuk hout van een dennenboom. Uh, op het moment dat een dennenboom afsterkt... Luisteraars, het brandt echt, hoor. Het, het brandt echt. Het waren schilfertjes. En het, die, die, die, die dennenboom sterft af en naar de plek waar de meeste hars is. En heb je nu goed hout hier? Want heeft de hele dag geregend? Kunnen we echt een goed vuurtje stoken? Ja, een vuurtje kan je natuurlijk stoken ook van, van als het regent. Aan de boom zitten altijd wel do dode takjes. Ja. Die dode takjes liggen niet continu in het vocht. Ja. Uh, dus op die manier kan je toch eigenlijk uh, je vuurtje opbouwen. Boeskraftinternational.com. Uh, uh, uh, uh, Jurgen en, en, en Dion, ik kan het jullie aanraden. Het is goed om terug te keren naar de natuur. Als je de hele dag in de onnatuurlijke radiostudio hebt gezeten... en alleen naar de televisie kijkt. En zo, dan ben je hier en dan geniet je van vogeltjes die fluiten. Wind die om je heet gaat, de regen die op je kop komt. En dan ga ik me naar snel omkleden... want ik moet opnames gaan maken voor mijn televisieprogramma. <lacht> Wanneer wordt het ook weer uitgezonden, Prem? Morgenavond om half tien op Nederland 1. Je kunt het niet meenemen. Okay. Ja, en als we gaan, dan ga je ook morgen, mee... ga... Jurgen Radio. Ja, we gaan af, boeken. Met Zullen we boeken? Ja, zei, met dan je? gaan we met z'n drieën. Dan ga jij mee om vuur nee. te maken. Ja. Oké. Okay, nee, luister, weet je wat? Uh, Jurgen zegt net uh, uh, uh, dat ze graag met Radio 1 allemaal met je willen gaan boeskrachten. Ze zijn altijd welkom. Oké. Okay, jullie krijgen geen korting. <laughs> Oké. <Okay. laughs> Dankjewel. Met je Motown, Marta Reeves en de Vandellers. En Dancing Like a Heat Wave. Uh, we gaan het Tom, hè? Ja. Lekker muziek, hè, Tom? Ja, daar kunnen ze niet over klagen, heel, daar, toch? Nee, nou ja, Er wordt nog steeds geklaagd over de muziek. Hè? Te veel Engelstalig, te weinig smaken. Oh, ja. Er eh, werd geklaagd gisteren over de, de winnaar hè, van de quiz. Die had te weinig punten. Was de verkeerde winnaar? Ja, ze ze het helemaal gezet, is helemaal recht. Ze is helemaal goed gekomen. Hele familie belde ook. Dus je ziet maar waar het allemaal goed voor is, de klaaglijn. En vandaag, ja, ik wil niemand een voorzetje geven. Maar de prestaties van de Nederlandse wielrenners in de tour zou je een beetje over kunnen klagen. Of oh. zo, of, ja, schijnt ja, niet zo goed. Geeft, schijnt niet zo heel goed te gaan. Volgens mij heb ik begrepen. 20 in het uh, ploegenklassement. Een 22ste zag ik. Dus dat zijn allemaal dingen. Maar goed, uh, mensen moeten het helemaal zelf weten. Vragen, klagen. Het staat allemaal weer vrij. Op 0800. Dan moet ik altijd heel goed opletten. 1101. Dat ik het goede <lacht> nummer zeg. 0800 1101. Voor vragen, klagen en andere soort zaken. Zit er een, uh, gem een grote gemene deler in? Nee, nou de muziek blijft wel een punt van aandacht. Waar mensen over bellen vinden, vooral de muziek te ja. eenzijdig. Dat is wel een, een, een algemene rode draad. En voor de rest kabbelt dat een beetje op en neer. Zoals het hele leven zeg maar, op en neer kabbelt. Och, dus, heerlijk, Heerlijk. Nou, jij gaat zitten. Ja, ik ga zitten. Ik ga rennen zelfs. rennen. 0800-1101. Nu bellen en dan straks tegen half zes is het op de radio. Dag Tom. Het Radio 1, Sportzomer Tourmuseum. Ja, de Tour van dit jaar heeft zijn eigen Tourmuseum... hier in de studio van de Radio 1 Sportzomer. We stellen dat museum samen met het Huis van de Wielersport. Op radio1.nl kunt u het nieuwe attribuut zien via de webcam. Um, het is een poster uit 1992 van vijfvoudig toerwinnaar Miguel Indurain. De Spanjaard won de toer van 1991 tot en met 1995. En in 1992, en daarom is dit ding ook zo bijzonder, won hij ook nog de Giro. En vandaag, precies 17 jaar geleden, won Indurain een tijdrit over 54 kilometer. En daarmee legde hij de basis voor zijn vijfde toerzegen. Indurain, die als een stoomlocomotief vertrok en al meteen... Bij de eerste tijdmelding iedereen en alles op uh, minstens 20 seconden zetten. 1,88 meter, 88, 80 kilo. Polsslag in rust, 36. 7 liter longinhoud, daar staat hij. Mikuel Indorain, de onverslaanbare jean Nelis wist echt alles, hè? Mooi, hè? jean was dat. Over Miguel Indurain, Gio Lippens. Uh, ja, hij staat in een heel mooi rijtje met Armstrong en Nino en Merckx. Ja, ik vond ze echt een geweldige wielrenner. Maar ik heb wel vaak gehoord dat hij niet echt tot de verbeelding sprak. Hoe kwam dat? Ja, het was niet zo'n held uh, zoals uh, renners voor en na hem. Uh, het was een beetje een saaie man. Uh, ik, ik heb hem wel eens geïnterviewd en dan gaf hij gewoon keurig antwoord. Maar wel altijd heel, heel gereserveerd, heel netjes. Bleef altijd heel gelijkmatig. Was, uh, nooit, nou zelden kwaad gezien. Eén keer heb ik hem kwaad gezien. Dat weet ik nog wel. Toen zaten we met uh, Remon Nakaerts, de oude motar, Reden we naast het peloton. En we raakten een beetje ingesloten. Er was in een bergetap. en het peloton was eigenlijk nog een beetje te groot. En we hoorden daar niet te zitten. Maar ja, het kwam door een uh, motor die voor ons reed. Die zetten ons een beetje klem. En ineens kregen we een enorme klap op de kofferbak van de motor. Op, de, op, de, op dat zijkoffertje. Dat was Indoorijn. Die even duidelijk maakte in de gele trui van jongens, jullie mogen hier niet zitten opgezodemieterd. Maar eigenlijk in de wedstrijd zelf. Uh, ik heb het ook van zijn ploeggenoot gehoord. Erwin Nijboer. Hè, Nederlander, ooit ploeggenoot geweest van Indoor. Uh, zijn meesterknecht eigenlijk van Indoorijn. Die vertelde ook, deze man kun je niet kwaad krijgen. Maar het was wel een echte patroon. Ze wisten wel precies wat ze aan hem hadden. Hey, ik, zat, ik zat heel even te denken. Ik heb hem een keer gezien tijdens een tijd stond ik uh, gewoon langs het parcours als toerist. En toen uh, heb ik heel hard zijn naam geschreeuwd. En ik denk dat ik er ook een gekke beweging bij maakte. En toen keek hij ook echt en toen lachte hij. Dus ja, voor mij kan die niet meer stuk. Hij vroeg later ook nog, die Dione te Graaf, waar werkt hij eigenlijk? He? Was dat nou dat meisje van kantoor, zei hij nog? Ja. Het scheelde wel een paar seconden in zijn uh, einduitslag ja. in de tijd. Maar <laughs> nee, toch? Hij won gewoon, hij won gewoon. Ja, het, dat, dat is echt zijn specialiteit. Maar kon hij ook goed mee in de bergen? Nou, hij komt mee in de bergen. Kijk, dat was het verschil met de renners die we later wel hebben gezien. Hoewel, nou, we hebben het toch wel vaker gezien hoor. Renners die goed kunnen aanklampen uh, in de bergen. Ja, die, die komen ver in de toer, Zeker als ze een goede tijdrit hebben. Uh, kijk naar Cadel Evans, die in wezen toch ook wel hetzelfde doet. In uh, Indoorijn won 12 etappes in de toer in totaal. Er zat geen enkele bergetappe bij. Dat is wel opmerkelijk. Maar in die tijdritten, ja, dan verpulverde die echt iedereen. Uh, hij mocht trouwens ook nog op heel mooi materiaal rijden in die tijd. Hè? Dat zie je tegenwoordig niet meer. Op het zwaard heette die fiets geloof ik... Uh, maar dan in het Spaans, ik weet het woord niet precies. Maar dat was een fiets, nou, ongelooflijk duur. Uh, nou, volgens mij tegen de ton kostte dat ding aan ontwikkelingskosten. En daar reed hij dan op. Maar ja, hij kon geweldig tijd rijden. Hij was ook uh, heel dicht bij een zesde toerzege, op rij? Ja, maar dat was een hele bijzondere Tour. Het was mijn eerste Tour op de motor... En ik kan me inderdaad nog wel herinneren dat uh, uh, dat was de Tour van Bjarne Ries. Hè? Uh, de Tour uh, waarin in Indurain uiteindelijk gewoon uh, ja, door het ijs zakte. Met name in de Pyreneeën. Wat verderop in die Tour was een etappe naar Pamplona. Die was eigenlijk een beetje ingesteld om hem te eren. De tourdirectie dacht, dacht, oh, dat is wel leuk. De man heeft al vijf keer de Tour gewonnen. Misschien gaat hij wel voor de zesde keer de Tour winnen. Wij komen aan in zijn geboortestreek in Pamplona. Dat is mooi, mooi eerbetoon. Ja, en toen zakte die tot door het ijs. En uh, uiteindelijk uh, toen, uh, kwam Bjarne Ries op het podium. En die heeft toen Indoorijn er nog even bij gehaald. Het was aan de ene kant een heel mooi gebaar van Bjarne Ries. Aan de andere kant was het ook heel erg lullig voor Miguel Indoorijn. Uh, om daar toch een beetje als schlemiel te staan. En dat publiek dan toch nog een beetje uh, toe te zwaaien. Dus uh, ja, hij werd elfde in dat, uh, in dat eindklassement toen. En uh, nou ja, achteraf bleek dat uh, Bjarne Ries... Uh, aan de snoepjes had gezeten, ja. de dus bodemmiddelen. Ja, Hij is wel uh, in de Rijn, is wel echt uh, ja, een grote, grote man voor vele wielrenners. Hè? Want zelfs Bradley Wiggins, de gele drager ja. nu, die noemt hem zijn grote idool. Ja. Uh, ja, dat zal wel te maken hebben met het feit dat Wiggins net als Indurain ook een geweldige tijdrijder is. Uh, een flyer, het ziet er allemaal even mooi uit. Uh, je kunt bij wijze van spreken een glas bier op, op de rug zetten van de renner tijdens, de, de, -tijdens zo'n tijdrit. En dat, dat, dan wordt er geen druppel gemorst, zo zitten die mannen op de fiets, dat is echt heel erg mooi. Dus ik kan me dat voorstellen. En aan de andere kant, ik denk dat Indurain ook in het wielerpeloton wel meer mensen heeft die hem als uh, idool noemen op fietsgebied. Niet zozeer op de uitstraling. Je ziet hem ook bijna nooit meer hoor. Vorig jaar was hij even in de Tour. Uh, toen waren we of, Twee jaar geleden was het alweer. Toen kwamen we aan op de Tour Malais. En dan was hij gewoon lekker met zijn hele familie was hij uitgenodigd door de Tour directie. En dan geeft hij iedereen een handje. Dan glimlacht hij. Doet hij eigenlijk niks anders dan wat hij deed tijdens zijn carrière. In de Rijn was misschien dan niet zo heel sprekend. Is dat, is dat ook een beetje wat je Van Evans nu zou kunnen zeggen? Die zie je ook niet veel. Een beetje op de achtergrond. Ja, maar Evans is wel een heel ander verhaal hoor. is wel een vaartje buskruid. Uh, heeft al eens een keer een cameraman... Uh, tenminste, keihard op de lens van de camera geslagen... omdat hij hem in de weg uh, liep. Hij heeft eens een keer op hoog getomen, want hij heeft een beetje een raar stemmetje. Hij piept een beetje. Heeft hij geroepen, don't step on my dog! Toen stond zijn hondje stond oh, vlak ja. achter een... een, een uh, hij kwam binnen en er stond een hele meute journalist omheen... en iemand ging bijna op dat kleine <laughs> hondje staan. Dus uh, het, het, is, ja, het is een bijzonder figuur. Opgegroeid in de outback van Australië. Uh, ja, geen vrienden, helemaal niks. En die heeft hij nog steeds eigenlijk niet echt in het peloton. En toch vorig jaar, toen brak het eventjes. Toen zag je, toen hij uh, uiteindelijk die tijdrit had gewonnen in Grenoble. Dat Evans ineens een beetje een gewoon mens werd. En, en, en glimlachte En de felicitaties ook van iedereen in ontvangst nam. Oh, menen jullie dat? Uh, ja, vinden jullie het zo goed wat ik gedaan heb? Prachtig. Dus Evans is wel een heel ander type dan Indoorijn. Indoorijn was veel serener, veel rustiger. Gio, met Evans zijn we bij de dag van vandaag. Dan even die ja. tijdrit daar in Bus Sanson. Want dat is natuurlijk de grote vraag. Hè? Gaat uh, Wiggins zijn voorsprong vergroten vandaag? Of uh, gaat Evans misschien uh, wat inlopen? Voor wie is het parcours het meest geschikt? Er wordt gezegd dat het parcours geschikter is voor Evans dan voor Wiggins. En dat heeft te maken met het feit dat er toch nog wat klimmetjes in zitten. Kijk, Wiggins kan goed mee bergop rijden. Zeker in één tempo, zoals dat gemaakt wordt door die skyploeg van hem. En Je ziet hem ook niet echt reageren op uitvallen. Hij blijft gewoon rustig zitten. Maar Evans die kan dat wel. Evans is wat explosiever. En wat je uh, met name uh, ziet in deze tijdrit... is dat er uh, zo op het eerste gedeelte, nog voor de helft van die tijdrit... moet er wat geklommen worden. Dan gaan we 100 meter de hoogte in... Niet eens voor het bergklassement meetellend. Maar daar moet je wel wat explosief zijn. En dat is misschien wel in het nadeel van Wiggins. Want Wiggins is toch meer de flyer. De man die echt over een golvend vlak... misschien wel vlak parcours... lekker hard door kan knallen. Terwijl Evans inderdaad als het even moet... even op die pedalen gaat staan. En dan even omhoog racht met die fiets. Maar dat zijn allemaal bespiegelingen vooraf moet ik eerlijk zeggen. Want voor hetzelfde geld zet Wiggins straks een super tijd neer. Want hij is natuurlijk wel de man. En bonus op dit moment. Ik heb trouwens wel uh, een nieuwe tweede snelste tijd. Ja het klinkt een beetje ingewikkeld. Maar we wisten dat lieve Westra op de tweede plek stond. 28 seconden, 29 seconden achter Tony Maarten. Jens Vookt. Het is echt ongelooflijk ja. na die dag van gisteren. Want toen dachten we, nou heeft hij de tank helemaal leeg gereden na dat eerste uur. Maar Voakt rijdt een seconde sneller dan Westra. Hij staat dus op de tweede plek achter Tony Maarten. En dan kan Cancellara natuurlijk ook misschien nog wel wat, hè? Kanselara, ga daar maar op rekenen. Um, ik zet mijn geld ook wel een beetje op Dennis Menshoff. Zeker wat betreft de klasse Mensmannen. Die gaat ook echt een goede tijdrit rijden. Nou, dan krijg je dus Nibali, Evans en uh, Wiggins achter elkaar. Ja, ik weet het niet hoor. Ik denk wel dat ze nog in de buurt, niet in de buurt van de tijd van Tony Martin gaan komen. Martin trouwens, hè, waarvan nu wordt gezegd dat hij na deze etappe... Een punt zet achter deze Tour. Hij rijdt met een gebroken hand rond. Hij wil per se Olympisch kampioen worden straks in Londen op de tijdrit. Dus die uh, stapt zo meteen uit de Tour, wordt tenminste gezegd. En die gaat lekker naar huis. Uh, maar Martin, ik denk dat die wel uh, de snelste tijd gaat rijden. Hoewel, hoewel. dat dachten we ook in Luik, in uh, de proloog. Uh, ja, en ja, dat was het Cancellara, hè? de TGV. Ik mm -hmm. ben benieuwd. Voorlopig is het nog Tony Martin met de snelste tijd. In die tijdrit Bussanson. Zometeen in uh, tweede uur, uh, in ons tweede uur moet ik dan eigenlijk zeggen... want die Radio 1 Sportszomer die gaat door tot 11 uur vanavond... Uh, hebben we het Mediaforum. Uh, daarin vandaag Bert van der Veer en uh, Willem Schone. Willem Schone is de hoofdredacteur van Trouw. Bert is uh, tv-kennen vooral. Ja, dan praten we over uh, de bezuinigingen voor de publieke omroep... die uh, zijn aangekondigd door een paar partijen. Bijvoorbeeld. En over de column van uh, Steven Rooks over de Rabobloog. Tot zo. <middels> <Ik> <middels>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 Met wie kun je beter wendbaar zijn dan met Nederlands grootste in interim professionals? Kijk op yacht.nl. It is time to yacht. Abonnementskosten voor zakelijke telefonie met 25% verhogen. KPN doet het gewoon. We gaan weer tanken en betalen lekker niks. We gaan weer tanken. We zijn er bijna jongens. We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 Dit is Radio 1.